12 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Premier Rutte bezoekt Israël en de Palestijnse gebieden. Reacties op akkoord Wereldhandelsorganisatie... en akkoord over noodfonds Eurozone dichtbij. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe wat regen of mondregen. De temperatuur loopt geleidelijk op naar een graad of 7. In de loop van de avond wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog... Morgen zijn er ook veel wolken, maar dan blijft het op de meeste plaatsen droog. En met 9 graden is het morgen wat zachter. De Nederlandse regeringsdelegatie die Israël en de Palestijnse gebieden bezo bezoekt... is op dit moment in Bethlehem op de westelijke Jordaan-oever. Premier Rutte, minister Timmermans en minister Ploemen zijn op reis met een grote delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Daar gaan we zo meteen heen. We gaan nu eerst naar... En het historische akkoord van de Wereldhandelsorganisatie. Voor het eerst hebben de leden van de WTO een verdrag gesloten. Dat wordt ondertekend door de inmiddels 160 leden van de Wereldhandelsorganisatie. Vooraf was er maar weinig hoop op een akkoord. Econoom Zweden van Wijnbergen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, vanochtend spraken we minister Ploemen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Laten we nog even kort luisteren wat de minister zei over de afspraken die zijn gemaakt: versoepeling van de douaneregels. Dat betekent dat procedures goedkoper worden, procedures transparanter worden. Er zijn afspraken gemaakt over voedselzekerheid. Ontwikkeling van de mogen voedselprogramma's voor een eigen bevolking blijven houden. En er is ook gezegd, exportsubsidies, dat zijn, is eigenlijk een instrument voor het verleden. Ja, het wordt dus ook een historisch akkoord genoemd. Is het ook een succes wat u betreft? Nou, nee, echt. ...hele onder andere het is een soort nachtkaars uitgegaan... ...die zijn hier twaalf jaar mee bezig geweest. En ja, als je goed luistert... ...is er eigenlijk helemaal niks over ingekomen ...die duale procedure, zo simpel is natuurlijk goed... ...maar ja, waarom je daarvoor zo'n akkoord nodig hebt... ...dat proeft er niemand van... Uh, dus dat is niet helemaal duidelijk. En ja, de echte grote strijdpunten zijn allemaal uitgesteld. Hè? De Amerikaanse cartoonsubsidies waar alles op misliep. Nou, die blijven nog steeds buitenschot. India mag een geweldig marktgesturende voedselprogramma doorzetten. Dus eigenlijk zijn alle zijn hot potato problemen die zijn gewoon doorgeschoven. Ja, maar waarom wordt het dan toch zo'n historisch akkoord genoemd? Nou ja, de patiënt is dood, maar niemand wil dat nog zeggen, geloof ik. Die, die, die, die WTO is op zich een hele goede instelling. We hebben, we hebben heel veel bereikt met die multilaterale onderhandelingen. De voorganger daarvan, de GATT, dat was eigenlijk de voorgangerorganisatie, daar, daar is echt heel veel mee bereikt. De wereldhandel is heel veel vrijer vergeleken met zeg maar 40 jaar geleden. Maar dat proces is een beetje doodgelopen. Je ziet dat het steeds meer weer bilaterale blokken worden... die die derde partijen proberen buiten te sluiten. Dat is een slechte ontwikkeling. Maar die WTO heeft daar geen... Ja, die kan daar niet tegenin. Ja, niemand wil dat echt toegeven. Maar het is natuurlijk in feite wel zo. Want dit, dit is een leeg akkoord. Het demonstreren eigenlijk dat de echt grote problemen niet opgelost kunnen worden. Ja, een leeg akkoord, zeg je. Maar is het toch niet beter dan dat er überhaupt wel een akkoord is... dan helemaal geen akkoord? Nou ja... Het het enige wat die WTO nog nuttig doet, is er zijn conflictprocedures. Uh, nou, dat heeft waarschijnlijk toch wel een effect. Al zie je dat voor het land als Rusland, hoewel die is net lid zijn geworden... ...dat er bijzonder weinig aan gelegen uh, laten. Maar goed, dat, die moeten we misschien nog even een kans krijgen. Uh, maar verder, uh, ja, doet het niet zoveel. Kijk, als hier geen akkoord was gebeurd gekomen, ja, was er niet zoveel veranderd. Die betere douaneprocedures, als een land dat niet, niet ziet dat dat niet zijn eigen voordeel is... ja. Uh. Wat, wat helpt dit akkoord? Ja, nee, ik, ja, ik probeer toch nog iets positiefs te zoeken. De, voor, de, voor ontwikkelingslanden, is het daarvoor positief? Niet wat, voor... wat zegt u, meneer? Ik kan u niet zo goed verstaan. Ja, de batterij lijkt leeg. Die van... De batterij lijkt leeg. Nou, helaas, daar kunnen we. Niet meer op verder gaan. We gaan dan nu naar het bankenfonds. Ander financieel nieuws. Banken in de eurozone moeten minstens 55 miljard euro in een noodfonds stoppen. Dat kan worden aangesproken door een bank die in de problemen komt. Volgens de Zuid-Duitse Zeitung wordt dit fonds vrijwel zeker afgesproken... op een topoverleg in Berlijn, waarin ook minister Dijsselbloem meedoet. Er is nog wel oneenigheid over de details van het noodfonds. Bijvoorbeeld over de percentages die de verschillende banken moeten inleggen. Het steunfonds zou in 2028 gerealiseerd moeten zijn. De 85-jarige Amerikaan Merrill Newman is onderweg naar huis. Hij mocht vannacht Noord-Korea verlaten nadat hij daar anderhalve maand was vastgehouden. Hij is blij dat hij naar huis mag. Hij mag zei hij tijdens een tussenstop in Peking. I'm very glad to be on my way home. And I appreciate the tolerance that DPRK has given to me to on my way. Merrill bedankte de regering van Noord-Korea omdat ze hem lieten gaan... en was op 26 oktober uit het vliegtuig gehaald toen hij al op het punt stond te vertrekken. Vervolgens moest hij een bekentenis afleggen... dat hij tijdens de Korea-oorlog in de jaren 50 oorlogsmisdaden had gepleegd. Zijn team zou drie onschuldige burgers hebben omgebracht. They maar volgens zijn familie klopt dat verhaal niet. De Noord-Koreanen zouden hem verwarren met een naamgenoot die ook diende tijdens de Korea-oorlog. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden is net op bezoek in Zuid-Korea. Hij is verheugd over de vrijlating. Het is een positieve done, but ze hebben gedaan, maar ze hebben. Mr. Bey, die geen reden om in het Noord te worden. Hij moet snel worden verhuisd. En we gaan demand his release as well. Biden had het over een andere Amerikaan, Kenneth B, een christelijke missionaris die in Noord-Korea is veroordeeld... tot 15 jaar dwangarbeid, en hij moet ook vrijkomen, vindt Biden. De zoon van Meryl Newman zei dat het goed gaat met zijn vader. Hij bedankte ook de Zweedse ambassade in Noord-Korea... die zijn vader hielp toen hij werd vastgehouden. Hij is in excellent spirits... en eager to be reunited with his family. En we particularly like to thank... The in Pyongyang... for their assistance... He was in het is nog onduidelijk waarom Noord-Korea de Amerikaan heeft laten gaan. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Bij rijen in Brabant hebben koperdieven vannacht kabels gestolen langs het spoor. Daardoor reden er vanochtend geen treinen tussen Breda en Tilburg. Inmiddels zijn de problemen voorbij, meldt de NS. De diefstal werd vannacht al ontdekt door ProRail. Een machinist had mensen het bos in zien vluchten. Maar de politie heeft niemand kunnen vinden.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 Een vrouw van 26 heeft vanuit haar auto een wapen gericht op een politiebureau in Geertradenberg en mogelijk ook geschoten. Niemand raakte gewond. Twee medewerkers in het bureau zagen hoe de vrouw uit de Raamsdonksfeer haar auto stilzette voor het gebouw. De politie. Het uh, portierraam ging open en ze zagen dat door een loop van een, van een geweer naar buiten komen. Nou, ze zochten natuurlijk meteen dekking. En hebben ook meteen alarm geslagen. En een korte tijd later konden we de vrouw die dat deed. Konden we bij haar woning arresteren. Want die vrouw was namelijk herkend door de mensen die daar aan het werk waren. De verwarde vrouw is vaker met de politie in contact geweest. En er wordt nog onderzocht of er is geschoten. Zo'n 100 pasgeboren zeehonden zijn van een zandbank in de Waddenzee afgespoeld... door de storm en springtij van de afgelopen dagen. Ongeveer de helft is terechtgekomen op stranden van de Waddeneilanden. Zeehondencrash Pieter Buren waarschuwt toeristen niet in de buurt te komen... omdat de moederzeehonden hun pup agressief kunnen verdedigen. De jonge zeehonden lagen op een zandplaat tussen Vlieland en Terschelling... die door de storm en springtij werd overspoeld. Ongeveer 10 pups zonder moeder worden opgevangen in de crash. Sport. Het is dag twee van de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Berlijn. Vanochtend werd er al op drie afstanden in de B-groep gereden. Sebastian Timmerman, hebben de Nederlanders het goed gedaan? Jazeker, want alle drie de afstanden in die B-divisie... worden gewonnen door Nederlanders. En er is nog eens verschrikkelijk snel gereden. Ook bijvoorbeeld en vooral door Jorien ter Mors... Daar is ze weer. De dame die het trekken combineert met het lange baan, schaatsen. winter 1500 meter. In 1.54.88. En dat is niet alleen een persoonlijk record. Maar ook nog eens een baanrecord in Berlijn. En dat terwijl Ter Mors het allemaal alleen moest doen. Want haar tegenstandster kwam niet opdagen. Een hele snelle tijd dus in Berlijn. Voor Jorien Ter Mors die in de B-groep moest starten. Omdat ze nog niet eerder wereldbekerwedstrijden lange baan had gereden dit seizoen. 1.54.88. Ik Ben benieuwd of die tijd er straks in de A-divisie überhaupt wel aangaat. Ook een overwinning dus op de 1000 meter bij de heren. Thomas Krol rijdt bijna een persoonlijk record. 1 88 is daar de winnende tijd. Lennart Velema eindigt op de derde plaats. De B-groep 500 meter wordt gewonnen door Majon Kuipers in 38-96. Maar wat vooral dus het meeste opviel was Jorien Temors. Haar overwinning, maar vooral die tijd. 1-54-88. Baan en persoonlijk record voor Temors in Berlijn. Om 1 uur beginnen de wedstrijden in de A-groep. Die zijn te zien via de livestream op nos.nl. Bob sleefster Smee Kamphuis heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Kamphuis deed dat tijdens de wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Park City. Ze werd zevende en dat was genoeg voor kwalificatie. De winst ging naar de Amerikaanse dames. Vorige week stelde Kamphuis bij de start van het wereldbekerseizoen in Calgary... nog teleur met de vijftiende plaats. En Edwin van Kalker heeft zich nog niet voor Sochi geplaatst. Hij werd met renner Sybren Jansma 22 e in de eerste run daar mocht Van Kalker niet voor een tweede optreden terugkeren. De Amerikaan Stephen Holcomb was net als vorige week de snelste. Dan gaan we nu naar de westelijke Jordaan-oever. want de Nederlandse regeringsdelegatie die Israël en de Palestijnse gebieden bezoekt... is op dit moment in Bethlehem op de Westoever. Premier Rutte, minister Timmermans en minister Ploemen zijn op reis met een grote delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven. En correspondent Monique van Hoofdstraat is erbij. Monique, hoe waren die eerste ontmoetingen... tussen de Nederlandse en Palestijnse zakenmensen? Op dit moment uh, heel erg uh, vriendelijk is de sfeer, uh, warm uh, kan je wel zeggen, uh, vrolijk ook. Uh, ik denk dat ze veel Palestijnen enorm uitzien naar deze ontmoetingen, omdat het voor hen natuurlijk heel belangrijk kan zijn om contacten te hebben met het Nederlandse bedrijf even, of met bedrijven sowieso in het buitenland, omdat zij veel last hebben van uh, de bezetting, van grenzen, van controles. Buitenlandse bedrijven kunnen daarbij helpen. En voor de Nederlandse kant merk ik dat voor veel uh, bedrijven het vooral snuffelen is. Uh, kijken, hoe, hoe staat het er hier eigenlijk voor met die economie? Hoe ziet dat eruit? Wat zouden we eventueel kunnen doen? Ja, je hebt uh, net uh, premier Rutte gesproken. Heeft hij al iets gezegd? Hm. Nou, uh, wat ik het uh, zelf het meest interessant vond... Uh, is dat ik even een andere kwestie aan de orde heb gesteld. Namelijk hoe dat nou zit met die Israëlische bedrijven. Want er komt ook een Israëlisch forum... Samenwerkingsforum die in uh, nederzettingen uh, zaken doen, uh, daar belangen hebben. Uh, Rutte zegt daarvan wij ontmoedigen dat. Dat weten wij natuurlijk dat dat het Nederlandse beleid is. Maar op de vraag als het nou bedrijven zijn uh, die deels belangen hebben in de nederzettingen, kleinere belangen, maar toch belangen, dan zegt hij ja, dat kunnen we, daar, zover kunnen we niet gaan. Um, eh, verder laat hij natuurlijk aan het bedrijfsleven over. Um, er zijn een aantal gevoeligheden die de komende dagen uh, nog wel aan de orde zullen komen. Ja, want wat staat er verder op het programma? Uh, nou, vandaag en uh, morgen, deels van de dag, is de Palestijnse kant aan de beurt, daarna uh, de Israëlische kant. Uh, de tijd is uh, vrij precies verdeeld. Wat nog wel interessant is uh, hier aan de Palestijnse kant, is dat. Uh, bedrijven die hier al iets meer zicht hebben op wat ze zouden willen, dat die vooral geïnteresseerd zijn in de contracten die Palestijnse bedrijven met de golfstaten hebben. Hè, en dat ze Palestina als het ware als een soort doorvoer kunnen gebruiken uh, voor hun belangen in de golfstaten. Zij spreken de taal, ze hebben daar de contracten, dus ze hopen daar wat deals te sluiten. Aan Israëlse kant zullen er waarschijnlijk veel meer uh, deals gesloten worden, maar dat is pas morgen aan de orde. Dankjewel Monique. Nog een keer de hoofdpunten De Wereldhandelsorganisatie heeft een historisch akkoord gesloten Over een vrijhandelsverdrag Maar er is ook kritiek Banken in de eurozone moeten minstens 55 miljard euro In een noodfonds stoppen Dat wordt vrijwel zeker afgesproken op een topoverleg in Berlijn En zo'n 100 pasgeboren zeehonden Zijn van een zandbak in de Waddenzee Afgespoeld door de storm en springtij van de afgelopen dagen Dit was het uitgebreide NOS-journaal Zometeen in Argos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 Chirurg H. schoot nietjes in het been van een patiënt... om te controleren of de patiënt voldoende verdoofd was. Zo werd vaatschirurg H. door zijn collega's omschreven. In maart 2011 berichtte Argos over deze dysfunctionerende... en aan alcohol verslaafde vaatschirurg. Zijn patiënten verloren bij operaties extreem veel bloed. Bij tenminste 14 operaties traden zeer ernstige complicaties op met als gevolg risicovolle heroperaties en beenamputaties. Twee van zijn patiënten overleden na de operatie. De inspectie voor de gezondheidszorg bleef haar steeds nieuwe kansen geven... totdat het dossier bij inspecteur Yudum Singh terechtkwam. Hij startte een onderzoek, diende een spoedtuchtklacht... bij het Medisch Tuchtcollege in... en bracht de Britse autoriteiten op de hoogte... omdat de vaatchirurg inmiddels in Engeland aan het werk was gegaan. En toen gebeurde er iets geks. De hoogste baas van de inspectie trok de spoedtugklacht in... omdat het onderzoek niet afgerond zou zijn. De vaatchirurg diende een schadeclaim in... omdat hij in Engeland inmiddels uit zijn functie was gezet. De inspectie betaalde hem 43.000 euro... en zag af van verdere maatregelen. Inspecteur Julum Singh werd ontslagen... omdat hij te solistisch zou hebben gehandeld. Hij moest ook de schadevergoeding betalen. Julum Singh vocht zijn ontslag aan... Hij ontkende op eigen houtje te hebben gehandeld. Het besluit om een klacht in te dienen... was in overleg met zijn collega's genomen. Afgelopen maandag deed de Centrale Raad van Beroep... uitspraak in zijn zaak. Julom Singh moet een deel van de schadevergoeding betalen. Te weten, 30.000 euro. En ook oordeelt de Raad van Beroep dat zijn ontslag terecht was. We belden Julom Singh en vroegen zijn reactie. Ik vind het een onbegrijpelijke uitspraak omdat, naar mijn idee, de rechter getuige had moeten oproepen. En dat zou een totaal ander beeld hebben gegeven met een andere uitspraak, denk ik. Wat denkt u dat het gevolg is van deze uitspraak voor de inspectie voor de gezondheidszorg? Ja, als je zo het beleid van je inspecteurs doorkruist... Uh, van, je, van een heel team niet alleen van één individuele inspecteur... ja dan, dan maak je de inspecteurs toch erg onzeker, denk ik... om uh, in de volgende keer uh, zijn werk te doen. Voorspelt niet veel goeds. We hebben de woordvoerder van minister Schippers van VWS gebeld... met de vraag of zij de 30.000 euro ook daadwerkelijk gaat innen... bij de heer Juloem Singh. Daar kon de woordvoerder nog geen antwoord op geven. Radio 1. Argos. We hoorden maanden geleden al dat er iets goed mis was in het justitieel medisch centrum aan de Pompstationweg in Scheveningen. Maar nu hebben we de bewijzen. Redacteur Gerard Lenders nam een kijkje in de wereld van gevangenen en medische rapporten. Luister naar zijn verslag. Hey, JMC is geen ziekenhuis. Als je geen ziekenhuis bent dan mag je ook geen ziekenhuisactiviteiten verrichten... en mag er ook bij de instantie die mensen naar jou toezenden... ook niet de, de illusie zijn en de veronderstelling zijn dat je dat wel bent. Je bent een zorginstelling en in elke zorginstelling... beginnen we met wie is deze patiënt, wat markeert hij en wat heeft hij aan zorg nodig. Doe je dat niet. Ja, natuurlijk levert dat gevaarlijke situaties op, dat kan niet anders. De conclusies die je eraan kan verbinden, die zijn uh, zeer ernstig en zorgwekkend. En als dit een ziekenhuis zou zijn... dan zou daar sprake zijn van sterk verhoogde kans op fouten. Als laatste hoorde u Jan Klein, Emeritus Hoogleraar Veiligheid in de Gezondheidszorg. Klein spreekt over de zorg in het JMC, het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen. Dat centrum voldoet volgens de hoogleraar niet aan de meest basale eisen... die je aan een zorginstelling mag stellen... Ook emeritus hoogleraar strafrecht en expert op het gebied van het gevangeniswezen... Anton van Kalmthout, is bezorgd over het JMC. Het gaat niet goed. Nou, iets wat niet goed gaat, terwijl er drie jaar geleden toezeggingen zijn gedaan... dat het nu wel goed, goed zou gaan. Dat is iets wat de staatssecretaris in ieder geval aan de Tweede Kamer zal hebben uit te leggen, ja. Argos over gebrekkige zorg aan zieke gevangenen. De pompstationsweg in Scheveningen. Voor mij... eigenlijk een grote vesting. Twee uh, ja, torens. Uitkijktorens met kantelen. En uh, een hele hoge muur. En achter die hoge muur... Daar zijn uh, drie afdelingen gevestigd. Er zit een afdeling van het... Joegoslavië-tribunaal. Er zit een uh, psychiatrische afdeling. En er is gevestigd... het Justitieel Medisch Centrum. Dat is... Uh, Eigenlijk zeg maar een huis van bewaring waarin alle gevangenen die in andere gevangenissen zitten naartoe worden gebracht op het moment dat zij zorgbehoefend zijn. Er zijn iets meer dan 50 bedden en volgens de website worden er meer dan 750 patiënten jaarlijks behandeld achter deze hoge muren en achter de kantelen waar ik tegenaan zit te kijken. Verslaggever Gerard Leenders voor het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen. Op de website van het JMC lezen we... Het JMC is beter ingesteld op bijzondere groepen dan burgerziekenhuizen. Zowel qua faciliteiten als kennis en ervaring. Zo beschikken wij over cellen met onderdruk. Voor patiënten met bijvoorbeeld TBC. Ook heeft de medische staf expertise op het gebied van eet- en drinkstakers. Automutilanten, VIPs, slikkers, de combinatie van psychiatrische en somatische zieken en zorgpatiënten. Over dit medisch centrum komen eind augustus bij de redactie... in één week twee tips binnen. Er zijn ernstige misstanden bij het justitieel medisch centrum. Het zou goed zijn als u daar eens onderzoek naar wilt doen. De bronnen lijken betrouwbaar. We komen in contact met gevangenen en ex-gevangenen. En ook praten we met medewerkers en mensen rondom de instelling. Eén ex gevangene durft zijn verhaal voor de radio te vertellen. Mijn naam is Eckert Ridderstad. Mijn noem het Pachi. Hoe oud bent u? Op een paar dagen word ik 59. 59. En hoe lang heeft u in het JMC gezeten? 9 maanden. Kunt u vertellen wat uw ervaringen zijn met het JMC? Ten eerste het begin. Omdat je ziek bent, worden we gediscrimineerd. En wat hebben wij? Het enige wat we hebben is één uurtje per dag luchten. Dan mogen we één keer per week 20 minuten naar de bibliotheek. En dat is het. We hebben er geen recht. Ze hebben tegen ons gezegd toch? Jullie hebben er geen recht. En uh, medische kanten. Het gebeurt zoveel fouten. De pillen, die geven ze pillen van iemand anders. Oh ja, sorry, het is niet van jou. Met één woord, het Engels, is onmenselijk. En het gebouw is van de tijd van de oorlog. Hoe, hoe ziet dat gebouw er dan uit? <coughs> Het is zo vies daarin. Waar je op je vingers aan doet, zit er stof, dikke lagen stof. De materialen zijn oud. Het is smerig. De gevangenen en ex-gevangenen sturen ons mails en berichten met klachten over het JMC. Er is een been geamputeerd vanwege een medische fout. Maar het is hier onhygiënisch en er mag gerookt worden. We zitten 23 uur per dag op cel. En er is constant bewaking met camera's. Er worden verkeerde pillen uitgereikt. We worden gezacht door verplegers en bewakers. Ze weigeren informatie op te vragen bij mijn eigen arts. Ze zijn vergeten hechtingen eruit te halen. Het eten is dramatisch. Het probleem van de verhalen die we horen... is dat ze misschien wel gegrond zijn, maar we kunnen ze niet toetsen. We hebben geen medische dossiers, geen behandelverslagen... Niets. Omdat we niet veel verder komen met de directe contacten, duiken we in de archieven. En daar stuiten we op een zaak van vijf jaar geleden. Oh, oh, oh. Het is woensdagochtend, een dag voor kerstmis 2008. In de justitiële jeugdinrichting de Hartelborg in Spijkenissen ligt een 17-jarige jongen zwaar ziek op bed. Hij heeft al een paar dagen keelpijn en koorts. Maar die ochtend is zijn toestand verergerd. De koorts is bijna 40 graden... en hij heeft zulke dikke oogleden dat hij zijn ogen nauwelijks kan openen. De huisarts van de Hartelborg besluit om direct een ambulance te bellen... en de 135 kilogram zware jongen over te brengen... naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Waar hij om één uur aankomt. En daar gaat het meteen mis... In het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de IGZ, van 14 oktober 2009 lezen we... Verwijzing naar het penitentiair ziekenhuis is niet op voorgeschreven wijze geschied. Er heeft geen arts-arts contact plaatsgevonden, maar er is alleen een fax gestuurd. Bij een indicatie voor acute medische specialistische zorg is het penitentiair ziekenhuis eigenlijk niet geschikt aangezien het penitentiair ziekenhuis geen medische specialistische voorzieningen in huis heeft. Vier uur later overlijdt de jongen. Na ademstilstand, vanwege een ernstige zwelling in zijn luchtpijp. Ondanks de aanwezigheid van een verpleegster en een arts. Reanimatie mag niet baten. De inspectie oordeelt hard over de manier waarop de jongen geholpen is. De arts in het penitentiair ziekenhuis is tekort geschoten... door de ernst van het ziektebeeld niet te onderkennen en geen verwijzing te realiseren naar een ziekenhuis... met mogelijkheden tot intuberen, beademen en sederen. In feite heeft de arts niet onderkend dat het lijden van de patiënt... de competenties van arts, verpleegkundigen... en de mogelijkheden van het ziekenhuis te boven gaan. De inspectie concludeert ook dat er geen goede opname... van de jongen in het penitentia ziekenhuis heeft plaatsgevonden... Er worden Kamervragen gesteld. En toenmalig staatssecretaris Al-Bayrak belooft een diepgaand onderzoek van de inspectie. Er worden wel stevige conclusies getrokken, maar er wordt tegen niemand een tuchtklacht ingediend. In oktober 2009 schrijft de staatssecretaris aan de Kamer... Volgens de IGZ is het penitentiair ziekenhuis niet voldoende toegerust om acute zorg te leveren. En kan het beste omschreven worden als een kliniek met low-care klinische voorzieningen. Het IGZ treft dan ook een aantal maatregelen. De artsen moeten een bijscholingscursus acute zorg volgen. En het ziekenhuis mag zich niet meer als ziekenhuis profileren. Ook moet ze ervoor zorgen dat patiënten die te ziek zijn... niet meer worden doorverwezen. Tot slot, schrijft al Bayrak. De dienst Justitiële Inrichtingen moet een beleid voeren dat leidt tot het uitsluitend verwijzen van medisch stabiele patiënten naar het penitentiair ziekenhuis en alleen voor een aantal omschreven indicaties. Ik ben het hiermee eens. Ik zal alles in het werk stellen om herhaling te voorkomen. De staatssecretaris belooft de problemen aan te pakken. Maar is dat ook gelukt? In de verhalen die wij te horen krijgen... lijken de problemen die vijf jaar geleden tot een overlijden hebben geleid... nog steeds actueel. Er worden nog steeds te zieke patiënten opgenomen. Dat horen we van medewerkers en oud-medewerkers. Er zijn mensen die geen naald kunnen inbrengen... geen bloed kunnen afnemen. De basisdingen die een verpleegkundige moet kunnen. Als ze een weekend mee zouden lopen in een echt ziekenhuis... zouden ze direct burn-out raken. De bewaking laat iemand binnen... En dan is er een ambulance die staat iemand uit te laden. En dan krijg je te horen, die en die is gebracht... en uh, volgens mij heeft hij iets aan zijn been. Nou, dat is geen overdracht. Dan heb je niet begrepen wat er in 2008 is gebeurd. Toch is er wel iets veranderd na 2008. Aan de buitenkant in ieder geval. De naam van het penitentiair ziekenhuis... wordt in 2010 veranderd in Justitieel Medisch Centrum... En daarmee wordt erkend dat het geen ziekenhuis meer is. En op de website wordt aangegeven dat er alleen gevangenen terecht kunnen... die geen spoedeisende medische zorg nodig hebben. Tijdens onze zoektocht horen we dat de inspectie weer bezig is met het JMC. We vragen informatie op bij de inspectie... met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur... Een WOP-verzoek. Na twee maanden krijgen we antwoord. We krijgen niets. Maar de WOP-ambtenaar geeft in zijn afwijzing wel interessante informatieprijs... over wat er nu precies aan de hand is in het JMC. Sinds eind 2012 loopt er een incidentenonderzoek... van de inspectie naar het JMC in Scheveningen. Naar aanleiding daarvan heeft de inspectie twee tuchtklachten ingediend... tegen artsen van het JMC waarvan de procedure nog loopt... Daarnaast loopt er een onderzoek gericht op de kwaliteit van de zorg. Er zijn rapporten, maar we krijgen ze niet. Met als reden... Om te voorkomen dat er gedurende het lopende onderzoek... een maatschappelijke discussie zou ontstaan... op basis van onvolledige informatie zonder context... worden de door u gevraagde documenten niet openbaar gemaakt. Dat is opmerkelijk... In een eerder WOP-verzoek is dit argument door de rechter niet ontvankelijk verklaard. Maar in dit geval zullen we opnieuw in beroep moeten gaan. Terwijl we een beroep tegen het besluit voorbereiden, gaan we door met ons onderzoek. En stuiten daarbij plots op een ander document. Een intern rapport afkomstig van het Justitieel Medisch Centrum. Na aanleiding van het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... van februari 2013 naar het overlijden van... En dan volgt een naam die onleesbaar is gemaakt. Uit het document wordt dus duidelijk... dat er door de inspectie onderzoek is gedaan naar het JMC... omdat er opnieuw iemand is overleden. En ook dat geheime rapport uit februari van dit jaar... krijgen we in handen. Wat is er gebeurd in het JMC? Ja, ik ben Hubert Karels, advocaat sinds 1981. En u bent advocaat van de familie van Eder. Van de moeder van de kinderen van Eder. Ja. En waarom heeft de moeder u in de arm genomen? Omdat zij uh, twijfels had met betrekking tot de doodsoorzaak van haar partner Eder. Eder is een Kaapverdische man van 29. Hij zit sinds mei 2011 gevangen in de penitentiaire inrichting Krimpen aan de IJssel. In november 2011 wordt Eder enkele keren onwel. De situatie wordt zo nijpend dat de inrichting Eder... op 15 november overplaatst naar het IJsseland Ziekenhuis in Krimpen. In het rapport van de IGZ lezen we... De volgende dag wordt Eder ter observatie doorgeplaatst... naar het Justitieel Medisch Centrum. Bij ontslag en overplaatsing naar het JMC... waren naar het oordeel van de neurologen de aanvallen mogelijk epileptisch... Hij is daar uh, uh, min of meer geobserveerd. Uh, men dacht, ja, misschien dat hij daar wat dat hij daar adequatere zorg kon krijgen dan uh, van de huisartsen in PI krimpen, krimpen aan de IJssel. Uh, en uh, maar ja, wat daar precies gebeurd is, dat, weet er, dat weten de nabestaanden. De familie weet dat niet. In het JMC werd aangenomen dat betrokkenen geen epilepsie had. Gezien de symptomen heeft het JMC de werkdiagnose hyperventilatie gebruikt. En betrokkenen werd op 24 november ontslagen uit het JMC... en teruggeplaatst in de PI-krimpen aan de IJssel. Al dus het inspectierapport van februari van dit jaar. Vijf dagen na zijn terugplaatsing wordt Eder opnieuw onwel. Een paar uur later overlijdt hij. De familie is daarvan op de hoogte gesteld en de familie heeft zich uh, ja, nogal kritisch uitgelaten over de medische zorg die daar aan vooraf is gegaan en gevraagd hoe kan het nou dat uh, Eda is komen te overlijden. Advocaat Karels. Hij onderhandelt momenteel met het ministerie over de hoogte van de schadevergoeding voor de nabestaanden. De inspectie onderzoekt de zaak Eder grondig. Ze constateert dat alle instanties fouten hebben gemaakt. De gevangenis in Krimpen, het IJsland Ziekenhuis, maar vooral het JMC. Over dat JMC geeft het rapport een hard oordeel. De inspectie vindt dat het voor de patiënt aan cruciale zorg heeft ontbroken. De inspectie is van oordeel dat de artsen van het JMC betrokkenen niet hadden moeten opnemen. Ze hadden niet de medische expertise in huis... om een goede invulling te geven aan het gewenste vervolgbeleid. De artsen hebben door deze handelwijze... een groot risico genomen op het ontstaan van gezondheidsschade. Ze hebben de grenzen van de mogelijkheden die het JMC te bieden heeft... onvoldoende in acht genomen. Dat is een opmerkelijk verwijt. Want bij het eerdere sterfgeval in 2008... concludeerde de inspectie dat ook al. Zo staat in het rapport... Ook gezien het feit dat de inspectie aan het JMC... eerder aandacht heeft gevraagd voor het opnamebeleid... had van de behandelend artsen verwacht mogen worden... dat men hier alerter op was bij opname van betrokkenen. De inspectie besluit om tegen de twee dokters een tuchtklacht in te dienen. Die zaken komen volgende maand voor de tuchtrechter. De inspectie concludeert dat er sprake was van onverantwoorde zorg en geeft opdracht aan het JMC om een interne audit uit te voeren. Dat is een intern onderzoek naar het eigen functioneren van de zorg in het JMC. In dit document, dat in totaal meer dan 50 pagina's stelt, komen alle aspecten van de zorg in het JMC aan de orde. We leggen het rapport voor aan een aantal gezaghebbende experts. Om te beginnen Jan Klein, emeritus hoogleraar Veiligheid in de Zorg. De risico's die we in ziekenhuizen zien en aanleiding zijn voor vermijdbare fouten... die zie je terug in het JMC in de hele behandelketen van de patiënt... van opname tot ontslag. Maar dan zegt u eigenlijk dat in iedere stap uh, van behandeling... dat daar risico's aanwezig zijn? Ja. Op basis van dit rapport vind ik dat daar geen verantwoorde zorg geleverd kan worden. Anton van Kalmthout is emeritus hoogleraar strafrecht. en hij is ook lid van het CPT, de Commissie ter Preventie van Marteling. Die commissie houdt namens de Raad van Europa toezicht op de medische zorg aan gedetineerden in Europa. Van Kalmthout is net terug van een controlebezoek in het buitenland. En volgens hem zouden zijn collega's bij de commissie dit auditrapport hoog opnemen. Als ik dit zie en ik vergelijk dat met de ervaringen die ik heb in het, in het buitenland, dan zou dit uh, een, een reden voor de CPT zijn om uh, fors aan de bel te trekken. De auditcommissie doet onderzoek in de administratie en doet verslag van gesprekken met zo'n twintig medewerkers van het JMC. In interviews kwam naar voren dat het JMC soms te maken heeft met aanbod van patiënten... waar het zorgaanbod van het JMC niet op is toegesneden. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat de patiënt door de arts op medische gronden wordt geweigerd... maar via de lijn op penitentiaire gronden uiteindelijk toch wordt opgenomen. Er is dus onduidelijkheid over wanneer een patiënt wel of niet moet worden opgenomen... Dat is vreemd, want in het vorige inspectierapport uit 2009 is uitdrukkelijk als maatregel opgelegd dat die onduidelijkheid moet worden weggenomen. Maar blijkbaar is dat niet gebeurd. Bij navraag bij de geïnterviewden over de uitsluitingscriteria werden diverse criteria benoemd, maar is niet verwezen naar een document waaruit dit blijkt. Ook bij de aangeleverde documentatie is dit niet aanwezig. Ook als een patiënt eenmaal binnen is, verloopt de zorg niet zoals het hoort. In de voorwaarden van het JMC staat... dat er altijd eerst diagnostisch onderzoek moet worden gedaan... om goede zorg te kunnen leveren. Maar in de praktijk loopt dat anders. Uit interviews en eerdere calamiteitenonderzoeken blijkt dat dit niet structureel plaatsvindt. In het protocollensysteem van het JMC... is geen geneeskundige vragenlijst of anamnese aangetroffen. We leggen het rapport ook voor aan Wilma Duist. Zij is forensisch arts werkt vaak in opdracht van justitie... en is voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap. Die gebrekkige informatie bij opname van patiënten vindt ze kwalijk. Wat ontzettend opvalt is al de, de manier waarop er aangemeld wordt. Er wordt digitaal aangemeld en dat is dan nog niet het allergrootste probleem... maar daarbij hoort medische informatie. Je gaat naar een zorginstelling en dan heb je medische informatie nodig... om als ontvangende uh, instelling... ...het juiste te kunnen doen. Die heb je blijkbaar niet. Ja, Wat mij betreft is het dan niet mogelijk om de juiste zorg te bieden. Uh, het, hetzelfde geldt voor de overdracht van medische gegevens die blijkbaar ook niet daarna mondeling volgt. Ja. En het, de volgende stap is dan het, uh, de intake en het nakijken van de patiënt. Dus een, een nulmeting zoals dat dan heet. Ook die wordt niet gedaan. Ja, hoe ga je dan iemand zorg bieden? Dat lijkt mij gewoon ontzettend ingewikkeld, zeg maar bijna onmogelijk. Maar het houdt niet op bij de problematische opname van patiënten. Er zijn problemen met de camerabewaking. Er wordt geen jaaroverzicht van incidenten bijgehouden. Beleidsdocumenten voldoen niet. De rol van de bewakers is niet adequaat. Medische dossiers zijn rommelig En de communicatie is een groot probleem. Ten aanzien van het patiëntendossier zijn verschillende dossiers aangetroffen. Ondanks meerdere aanbevelingen in calamiteitenonderzoeken... is nog steeds sprake van handgeschreven, gefragmenteerde dossiervoering. Hierdoor ontstaan risico's voor de patiënt... door mogelijke verschillen tussen de diverse dossiers. Deze risico's worden door zorgprofessionals binnen het JMC onvoldoende onderkend. Anton van Kalmthout vraagt zich af of het JMC zich wel heeft gerealiseerd... dat het zichzelf sinds 2010 geen ziekenhuis meer mag noemen. Ja, of men de consequenties daaruit voldoende heeft getrokken, eh, betwijfel ik. Want eh, in de audit lees je ook dat toch ook soms een suggestie wordt gewekt... dat ze nog steeds als ziekenhuizen opereren. Dat roept natuurlijk ook misverstanden op bij de instanties die de mensen aanleveren. He, de, de, de, de gevangenissen, huizen van bewaring. Er wordt op een gegeven moment ook gezegd dat dat gebeurt omwille van de kosten. Omdat in een JMC heb je geen bewaking nodig en in een ziekenhuis moet je voor extra bewaking zorgen. Nou, dat zou natuurlijk nooit hun reden mogen zijn om mensen naar het JMC te brengen als ze eigenlijk in een ziekenhuis thuishoren. Het JMC is geen ziekenhuis. Door de auditcommissie wordt gesignaleerd dat ze zich wel nog nu en dan als zodanig profileren. Dat roept ook misverstanden op. Als je geen ziekenhuis bent, dan mag je ook geen ziekenhuisactiviteiten verrichten... en mag er ook bij de instantie die mensen naar jou toezenden... ook niet de, de illusie zijn en de veronderstelling zijn dat je dat wel bent. Dus dat is een van de, van de kernproblemen. En mogelijk dat artsen daardoor ook gesteld worden voor uh, zorgvragen... Ja, waar ze niet toe geëquipeerd zijn. Volgens hoogleraar Jan Klein is het duidelijk dat het JMC grote steken laat vallen. En hij wijst daarbij vooral op het feit dat er patiënten binnenkomen... die er helemaal niet thuis horen. Of de betreffende arts in het JMC dat nu wil, of niet. Maar wat mij nog meer zorgen baart, is dat die arts dus regelmatig zegt... van nou, deze patiënt die kunnen we hier niet goed uh, opvangen, uh, verzorgen. En dat die arts dan overrold wordt door iemand uit de lijn... die zegt nee, maar deze patiënt gaan we wel opnemen. En dat zegt een heleboel, want je moet zich voorstellen dat die arts wel degelijk eindverantwoordelijk is voor de medische zorg... en blijft en een grote professionele autonomie heeft wat dat betreft... maar die wordt nu overrold door iemand die geen verstand van... of onvoldoende verstand van de medische kant van de zaak heeft. Ook forensisch arts Wilma Duist vindt het onacceptabel... dat artsen niet altijd het laatste woord hebben. Wat mij betreft kan dat niet. Als je uh, als arts een uitspraak doet over deze patiënt... Uh, kan ik niet behandelen in mijn zorginstelling... dan kan dat niet overhoeld worden door iemand anders. Want dan zou je zorg moeten gaan verlenen... terwijl je zelf zegt dat je het niet kan. Ja, dan kom je in een onmogelijke situatie. Kunt u een concreet voorbeeld geven... Uh, uh, waar een arts dan uh, voor kan komen te staan? Um, de, het kan gebeuren dat een patiënt uh, zo slecht binnengebracht... Dat jij eh, zegt van ja, maar hier is dus acuut ingrijpen nodig, of eh, iemand die wordt reanimatie behoeftig. Nou, de reanimatie kan je nog wel doen, maar als je vervolgens moet beademen, ja, daar is het, eh, het centrum niet op ingericht. Wat de hoogleraar het meest opvalt, is een bij zijdelings opgeschreven passage in de audit. De commissie vraagt zich af in welke mate de artsen voldoen... aan de eisen die de zorgvragen stellen. Het is mogelijk dat de zorgvraag en benodigde behandeling... de mogelijkheden en bevoegdheden van de huidige artsen overstijgen. Opmerkelijk genoeg geeft de commissie geen antwoord op deze vraag. De commissie heeft hier verder geen onderzoek naar gedaan. Anton van Kalmthout begrijpt daar niks van. Ja, dat was ook een van de uh, cruciale uh, onderdelen van het rapport... waar ik zelf ook een groot uh, kruis bij heb gezet... Want de auditcommissie die constateert dat, maar, maar onderzoekt dat vervolgens niet. Terwijl daar het nou met name ook om zou moeten gaan. Dat zou je natuurlijk wel degelijk moeten onderzoeken. Of de artsen uh, zeg maar in staat zijn met hun kennis en hun expertise om die zorg te verlenen. Ligt dat aan de kwaliteit van de artsen? Of ligt dat eraan dat er mensen worden binnengebracht... die niet onder uh, de behandeling van dat centrum zouden mogen vallen? Kan, kan beide, in beide gevallen kan het een, een punt zijn. En dat had naar mijn idee de auditcommissie wel degelijk moeten onderzoeken... want dat is echt een heel cruciaal punt. Want, want ze zeggen in feite dat ze eraan twijfelen... of de, de medische zorg die verleend had moeten worden... of die door deze artsen verleend had kunnen worden. Het interessante is dat de commissie zegt... wij zijn hier niet uh, op ingegaan. Jan Klein. Maar als je artsen onvoldoende uh, kennis hebben... voor bepaalde uh, ziekten of aandoeningen dan disqualificeer je je instelling voor de kwaliteit van zorg. Maar veel harder kun je het niet formuleren, toch? Ook al staat het raakelijk vrij vriendelijk, maar... Ja, dat denk ik ook. <laughs> dus in die zin is dat een belangrijke bevinding van de commissie. Volgens Jan Klein is het mogelijk wel terecht... dat de twee artsen in de zaak van Eder zich moeten verantwoorden... voor de tuchtrechten, maar eigenlijk vindt hij dat die niet alleen verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Hier is toch vooral sprake van een organisatieprobleem, En daarmee zijn de vangnetten om uh, veilige zorg te leveren voor artsen... voor belangrijke onderdelen van die organisatie... niet of onvoldoende aanwezig geweest. Dus het is wel heel bijzonder dat je voor een uh, falen van een heel uh, bedrijf... twee artsen voor de tuchtrechter uh, sleept. Andere kant is wel dat die arts zich blijvend moet realiseren... dat je door verantwoordelijkheid te nemen voor een patiënt... ook verantwoordelijkheid neemt voor dat organisatieprobleem. Forensisch arts Wilma Duist valt op... dat er in de audit dezelfde tekortkomingen worden geconstateerd als vier jaar geleden. Wat mij betreft zegt dat iets over... Het feit of er al dan niet iets geleerd is. En als we nu weer hetzelfde doen als vier jaar geleden... dan moet je de conclusie trekken dat er op dat vlak blijkbaar nog niet zoveel geleerd is. En is dat erg? Ja. Ja, dat is erg. Ja. Je bent een zorginstelling en in elke zorginstelling beginnen we met... wie is deze patiënt, wat markeert hij en wat heeft hij aan zorg nodig? Doe je dat niet, dan ga je dus vanaf nul naar iemand kijken terwijl er een heleboel aan de hand is, want daarom komt hij bij jou. Ja, natuurlijk levert dat gevaarlijke situaties op, dat kan niet anders. Volgens gevangenisexpert Van Kalmthout... heeft de staatssecretaris hoe dan ook iets uit te leggen. Dit rapport, en mogelijk ook dadelijk als die twee terugzaken... die ook nog wat meer gegevens naar boven brengen... dan denk ik dat me heel wat heeft uit te leggen... want het gaat beter, zoals de auditcommissie constateert... maar het gaat niet goed. Nou, iets wat niet goed gaat...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 Stefan Heidendaal en Kees van der Bos. En de techniek was in handen van Alfred Koster. En wilt u de reportage nog een keer terughoren? Ga dan naar www.vpro.nl/slash argos. En daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook en ons volgen op Twitter. En dan krijgt u elke week informatie over wat u van de uitzending mag verwachten. Meegeluisterd naar de reportage hebben Ahmed Marcouche... Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid hier in de studio... en Niene Koyman, ook Tweede Kamerlid, maar dan voor de SP. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Meneer Marcouche, ik begin even bij u. Hoe beoordeelt u de situatie waar we net over hebben gehoord... in het Justitieel Medisch Centrum? Nou, zeer zorgelijk. Als ik zo de rapportage hoor en, en nou ja, aan de aanbevelingen eigenlijk rondom 2008... en wat er van terecht is gekomen, dan ja, vind ik het zeer zorgelijk. Want ik vind dat gedetineerden die opgesloten zitten ergens... dat dat daar veilig moet zijn. Maar dat als ze ziek zijn ook nou ja, veilig zorg moeten kunnen krijgen. Ja, en dan begrijp ik uit de reportage... dat dat eigenlijk, als het echt zware zorg is... beter in een echt ziekenhuis of echt medisch centrum kan plaatsvinden. Maar ja, dan moeten er beveiligers en bewakers mee... en dat wordt een beetje duur. Nee, de, de gezondheid van uh, gedetineerden moet altijd voorop staan. Hè, dus als dat uh, als dus niet kan... Eh, want dit is natuurlijk geen, uh, geen ziekenhuis... maar een medisch centrum, maar eigenlijk gewoon uh, ja, eenvoudige medische... Het is meer een zieke boeg. Ja, en, en, uh, en juist uh, de van 2000 of uit 2008 zou moeten leiden tot dat je dan die specialistische zorg elders uh, uh, ja zoekt uh, en als daar beveiliging voor nodig is ja dan moet je dat organiseren maar het mag nooit een kosten gaan van uh, gezondheidsrisico's voor uh, gedetineerden mevrouw Kooyman, bent u geschrokken van wat u net heeft gehoord ja het is uh, zeer uh, ernstig het was ook um, de SP vijf jaar geleden dat wij de Kamervraag te zelden over een, een jongen die inderdaad was overleden. Um, toen wilde de staatssecretaris uh, Albarak in eerste instantie geen onderzoek doen. Een half jaar later kwam er toch een inspectieonderzoek... waar jullie eigenlijk de conclusies net ook in de uitzending hebben laten horen. Ja, en toen zou er een verbeterplan komen. En... Ja. ja, absoluut. En er wordt, uh, werd toen wetenschap uh, beloofd. En ik vind het uitermate schokkend dat er nog steeds uh, een loopje wordt genomen met mensenlevens uh, eigenlijk uh, door uh, geen plan van aanpak te hebben. Dat nog steeds dezelfde medische misses worden gemaakt. Dus het is gewoon een bende momenteel. De vraag is natuurlijk altijd, hoe, hoe kan zoiets misgaan? Hoe, hoe kan het dat er in 2008 al een incident was... dat er een onderzoek is gedaan door toenmalig staatssecretaris Al-Bayrak... en nu zitten we vijf, bijna zes jaar verder. Hoe kan dat, meneer Marcouch? Uh, dat is eigenlijk ook uh, een goede vraag... die ik ook aan de staatssecretaris wil stellen. Uh, want ik heb... Uh, voor dinsdag vraag huur de staatssecretaris... gevraagd naar de Kamer te komen. Het is komen. inmiddels staatssecretaris... Steven, neem ik aan. De staatssecretaris Steven... die is verantwoordelijk voor de institutionele inrichtingen. Kijk, de, de belangrijkste... en ik vind dat toch heel erg fundamenteel... constateren, ook constateringen... nu is dat er nog steeds... ja, belabberde... dossiers bijvoorbeeld van patiënten... bijgehouden worden of niet bijgehouden worden. Dat er bijvoorbeeld... een van de aanbevelingen is onderzoek of de artsen... de bevoegdheid hebben en... De kwaliteit hebben, dat vind ik ernstig. Uh, dus ik, uh, ik hoop dat de staatssecretaris aanstaande dinsdag daar een uh, goed verhaal bij heeft die nog geen naald kunnen hanteren, hoorde ik ook voorbij komen. Ja, nou ja, goed, het, het zijn allemaal verhalen van, uh, laten we zeggen... Een, een, uh, nou ja, een, een medisch centrum waar je zelf uh, niet opgenomen wil worden. En dat moeten we ook niet willen voor onze gedetineerden. Want die zijn volledig afhankelijk van, uh, ja, van justitie. Die zitten daar opgesloten, die hebben geen keuze. En als je ze dan naar zo'n medisch centrum stuurt... dan moet het zo zijn dat uh, de mensen die daar werken... dat die voldoen uh, aan de nodige eisen en dat het, als, het, als de ingrepen uh, complex en specialistisch zijn... dat je dan ook de patiënten elders uh, moet kunnen onderbrengen... waar wel die kennis en expertise aanwezig is. En dat is wat u daarnet zei, dan maar meer geld steken... in bewaking en beveiliging, maar naar een echt ziekenhuis. Ja, we zijn een beschaafd land en, uh, en die zorg moet echt voorop uh, staan. Mevrouw Kooyman, begrijpt u hoe zoiets kan? Dat, dat zo'n ja, zo zaak vijf jaar later gewoon niet blijkt te zijn opgelost. En dat dat zich kennelijk ook aan het zicht van de Tweede Kamer... u zei het al, uw fractie, de SP, heeft in 2008 de zaak aangekaart. Maar kennelijk heeft het vervolg van die zaak zich aan het zicht van de Kamer onttrokken. Ja, dat vind ik zeer uh, ernstig. Uh, je kan eigenlijk wel verwachten dat uh, de staatssecretaris de Kamer op de hoogte uh, brengt. Ook als er een nieuwsterfgeval uh, is waar de Kamer niet uh, door geïnformeerd is. Maar ook als er dus daadwerkelijk een auditcommissie is. Dat er extra onderzoeken wordt verricht. Dat er dus blijkbaar nog aanleiding is om dat te onderzoeken. Nou, jullie uh, geven genoeg uh, argumenten ook in de uitzending aan onvoldoende cameratoezicht, uh, geen goede intake, gebrekkige informatie, communicatieproblemen, onvoldoende kennis bij artsen, dat dat soort zaken niet met de Tweede Kamer wordt besproken en ook niet een plan van aanpak wordt voorgelegd van, goh, dit zijn de zorgen. We gaan het onderzoeken, maar in die tussentijd nou, hebben we ook nog andere maatregelen om in ieder geval ervoor te zorgen dat de mensen die we opnemen ook voldoende medische zorg krijgen. Nou, dat soort vragen blijf ik mee uh, zitten. Maar ook in de tussentijd, wat gebeurt er met al die mensen die momenteel daar opgenomen zijn. Hebben ze wel de juiste uh, zorg? Uh, gaat dat nu uh, goed? Moeten we niet uh, andere medische zorg uh, voor hen nu uh, geven? Dat soort vragen wil ik wel beantwoord zien. Het ja. meest wrange is waarschijnlijk het overlijden. Dat hoorden we in de reportage van Eder, een kapverdiaanse... Uh gedetineerde patiënt. Zijn overlijden heeft destijds in de pers gestaan... op 2 december 2011 in het Algemeen Dagblad... maar ja, is de Kamer niet opgevallen. Uh, zat u al in de Kamer toen, meneer Marcoucha? Hè? Ja. Hoe kan dat? dat... 2011, hè? Uh, 2 december 2011, ik denk het wel. Ja. Hoe, hoe kan dat, dat, dat de Kamer totaal is ontgaan, een sterfgeval? Uh, ja, ik was toen niet de woordvoerder. Maar kijk, er uh, gebeurt natuurlijk Hoe kan wel. het uw collega die toen <laughs> wel woordvoerder was zijn ontgaan? Uh, nou ja, kijk, de, kijk uh, uh, gedetineerden uh, die wonen in principe... in, in die dienstische inrichtingen. Dus er gaat wel eens iemand, uh, overlijdt wel eens iemand. En, uh, en ik begrijp dat, kijk, uh, dat dit ook onderzocht wordt. Dus ik denk dat het ook van belang is dat we straks... Uh, de, de, de inspectierapporten en de onderzoeken die hierna uh, gedaan zijn... dat we die krijgen. Uh, maar uh, de, de urgentie is nu uh, is dat de staatssecretaris Steven ook heel snel ingrijpt om ervoor te zorgen dat... Uh, de betrouwbaarheid van het JMC ook uh, nou ja, eigenlijk door de kwaliteitsverbetering... en het toezicht daarop dat hij goed is... en dat uh, gedetineerden die zorg nodig hebben, dat die die ook uh, gewoon krijgen. En als het dus uh, niet in het JMC kan, uh, moet de staatssecretaris ook organiseren... dat het maar ook wel eens kan. Mevrouw Koijman, ik weet niet of u woordvoerder was op 2 december 2011... maar uh, de, heeft de Kamer zitten slapen bij die dood van de kaapverde Eder... Nee, wij, uh, ik was toen ook niet uh, woordvoerder, maar dat vind ik natuurlijk ook geen uh, argument. Het is, ja, is wel zo dat wij als SP uh, regelmatig daarnaar vragen. Hoeveel mensen zijn er nou overleden in detentie? Uh, welke um, stappen heeft toen de staatssecretaris ondernomen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het veiliger wordt in detentie? En in detentie is dus ook het opname in een JMC. En blijkbaar heeft de staatssecretaris toen verzwegen uh, om, om te noemen dat deze man uh, is... Um, uh, komen te overlijden en welke acties die heeft ondernomen. En dat vind ik eigenlijk het meest interessante, welke acties hij heeft ondernomen om uiteindelijk ook die medische zorg te verbeteren. En ik vind het eigenlijk ook een taak van een staatssecretaris om ons op de hoogte te houden dat als er zorgen zijn over medische zorg in detentie, om ons daar regelmatig over te informeren. Maar ook, het is een, wij zijn nu bezig met een plan van aanpak om dit te verbeteren, maar... Daar hebben wij... Eh, goed. Daar oh, nee. en, en wie was die... Want we hebben nu een heleboel staatssecretaris van Veiligheid en Justitie langs zien komen. Wie was die staatssecretaris op 2 december 2011? Volgens mij toen ook al tegen. Ja, meneer Markoes was ja. vrij tegen. Ja. Laten we eens positief eindigen. Want we hebben natuurlijk alle instanties om commentaar gevraagd. Gisteren heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie ons laten weten... naar aanleiding van dat incident in 2011 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg... meerdere aangekondigde en onaangekondigde bezoeken gebracht aan het JMC. En daarbij is geconcludeerd dat er de afgelopen periode... belangrijke resultaten zijn geboekt... en eerder geconstateerde verbeteringen zijn doorgezet. En het ministerie van Volksgezondheid liet ons gisteren weten... dat ze in maart van dit jaar nog een aantal vragen hebben gesteld aan het JMC... over onder meer de opname van patiënten... en de samenwerking en de dossiervorming, maar... De inspectie heeft inmiddels geconstateerd dat de kwaliteit van zorg binnen de gestelde termijn verbeterd is. Mevrouw Kooyman, hebben we het over een opgelost probleem, denkt u? Nou, denk ik niet. Ik bedoel, het feit dat jullie zoveel moeite moeten doen om uh, documenten naar boven te halen met een boekverzoek en dat uiteindelijk niet krijgen, daar ben ik wel benieuwd wat er allemaal achter ligt. Ik, wil namelijk, ik heb namelijk een controlerende taak als volksvertegenwoordiger. Dan moet ik hem ook uit kunnen oefenen. Op het moment dat ik geen informatie krijg, maar ook jullie uh, vanuit de media niet, dan kunnen we onze taak als volksvertegenwoordiger niet, kunnen, uh, niet vervullen. En dat wil ik uh, uh, wel graag doen. Dus hey, ik denk dat de staatssecretaris iets meer heeft uit te leggen dan alleen maar zo'n mooie uh, zin van een voorlichter. Niemar Nou Ja, kijk, we constateren wel dat niet alle aanbevelingen en, en de noodzakelijke verbeteringen die in 2008 zeg maar, gedaan zijn, dat die nog niet helemaal doorgevoerd zijn, maar dat er wel wat verbeteringen zijn. Uh, maar het moet zo zijn dat het gewoon veilig is voor gedetineerden, dat, die, de, dat de zorg ook die aangeboden wordt, dat die ook uh, goed is, uh, en dat uh, nou ja, de, de organisatiecultuur ook zo is dat als die zorg daar niet geboden kan worden, dat je dat elders organiseert. Ja. Daar moeten die gedetineerden in de samenleving uh, op aankunnen. En voor de rest stelt het mij ook wel weer gerust... dat er uh, intern ook van alles uh, kritisch wordt bekeken. Dus het is niet zo dat er weggekeken wordt. En als die rapporten, dus die onderzoeken, klaar zijn... dan ben ik er zelf ook heel erg uh, benieuwd naar. Mevrouw Korman, de heer Markoes heeft daarnet al aangekondigd... dinsdag in gesprek te willen met staatssecretaris Steven daarover. Wat wil de SP... Ja. Nou, We ja, hebben ook samen uh, Kamervragen uh, aan Jullie werken samen, zomaar? Ja, nou, een regeringspartij en een oppositiepartij. Ja. Het kan, het kan, zeker. En ik denk dat we als het gaat om medische zorg voor gedetineerden. we sowieso alle handen in één moeten slaan. En dat gaat buiten partijpolitiek om. Dus ik ben alleen Sorry, maar heel blij dat we hier niet samen kunnen werken. Heel goed. Mag ik jullie bedanken? Ahmed Marcouch van de P van de A En Niene Koijman van de SP. En uh, zorg dat u nooit opgenomen wordt op de. Pompstation weg. Dit was Argos. Goed weekend. Argos gaat verhuizen. Okay. Vanaf 1 januari niet meer elke zaterdag om kwart over twaalf, maar het wordt aan vanaf twee uur middags.